5 uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. Gevallen Chinese politicus Ji Lai geeft toe dat hij fout heeft gemaakt. Deel midden en kleinbedrijf denkt crisis niet te overleven en VN wil toestemming van Syrische president Assad voor onderzoek naar chemische aanval. Het weer in het zuiden bewolkt en regen met kans op onweer. In het noorden overwegend droog. Meeste zon in Groningen. Temperatuur vanmiddag 18 tot 25 graden. Morgen weinig verandering. In het zuiden wisselvallig. In het noorden blijft het droog. Op de derde dag van zijn proces heeft de Chinese politicus Bo Lai erkend dat hij fouten heeft gemaakt. Die fouten maakte hij toen hij hoorde dat zijn vrouw een Britse zakenman had vermoord. China-deskundige Gary van Pinksteren van Klingendaal volgt de zaak voor ons vanuit Peking. Gary. Um, goedenavond voor jou. Wat heeft Bo precies gezegd? Nou, hij heeft gezegd dat hij eigenlijk uh, zijn drift beter had moeten beheersen. Want toen hij hoorde dat zijn vrouw beschuldigd werd van de moord op die Brit... Uh, werd hij heel kwaad op zijn politiechef. Omdat zijn vrouw zei van ik heb het niet gedaan... en het is een, het is een, uh, een boze opzet van deze politiechef om mij zwart te maken. Toen heeft hij die man uh, geslagen... Uh, die man is, uh, is, heeft hij vervolgens ook een lagere positie gegeven. Toen is die politiechef naar de Amerikanen overgelopen. En daarvan zegt hij, daar heb ik spijt van en daar schaam ik me voor... dat ik het niet koelbloedig heb aangepakt, waardoor hij is gevlucht. Maar het interessante wel is dat hij daarmee eigenlijk niet erkent... dat hij uh, schuldig is aan het, uh, aan het uh, verduisteren zeg maar, van gegevens over de moord die zijn vrouw op die Britse zakenman gepleegd heeft of gepleegd zou hebben. Daarvoor erkent hij dus eigenlijk geen schuld. Dus hij zegt niet, ik heb mijn misbruikt om die moord te verdoezelen... want ik geloofde op dat moment echt niet dat mijn vrouw dat gedaan had. Uh, en ja, daarmee, hij bekent dus wel iets... maar eigenlijk het essentiële bekent hij juist niet. Nee. Uh, er ontstond een schandaal. Uh, hij heeft de Chinese partij in discrediet gebracht, wordt dan gezegd... Hè? Het proces draait natuurlijk om beschuldigingen van omkoping, machtsmisbruik en, en corruptie. Hoe staat het daarmee? Heeft hij daar een beetje toegegeven? Nou, hij heeft uh, van die uh, corruptie heeft hij wel toegegeven. Dat hij had moeten zorgen dat er niet een grote som geld op de rekening van zijn vrouw terecht was gekomen. Of een, een som geld die eigenlijk naar een bouwproject had moeten gaan. Dus dat, dat zijn wel corrupte gelden. Hij zegt, ik ben toen onoplettend geweest. Ik heb uh, aan iemand uh, het overgelaten om dat met mijn vrouw te bespreken. Dat had ik niet moeten doen. Maar ook daar weer zegt hij dus niet direct... van ik ben schuldig aan corruptie... en ik heb willens en wetens geld aangenomen. Hij zegt, ik had alleen moeten zorgen... dat het geld niet op de rekening van mijn vrouw kwam. Dus ook dat is niet echt een bekentenis. Nee. Um, hij was voorbestemd voor een hoge positie. Hij is in ongenade gevallen. Het proces loopt nu al drie dagen... Um, wanneer verwacht je de strafreis tegen hem? Ja, we kunnen het langzamerhand uh, niet goed meer voorspellen. Hè? Want het was eerst, het zou maar twee dagen duren. Toen kwam er een dag bij. Nu is gezegd, dat het, gaat, het proces gaat nog een dag verder. Kijk, wat zonder meer eigenlijk vaststaat, is dat hij veroordeeld zal worden. Uh, waarschijnlijk ook op de drie aanklachten die er liggen. Hè? Machtsmisbruik, corruptie en uh, het verduisteren van gelden. Uh, uh, smeergeld aannemen. Maar eh, hoe dat er precies uiteindelijk uit gaat zien. en wat we nog allemaal te horen krijgen, vooral. Eh, dat moeten we nog even afwachten. Dus morgen wordt misschien de laatste dag, maar misschien ook nog niet eens. China-deskundige Graaf van Pinksten van Instituut Klingel. Dankjewel. Ruim vier op de tien ondernemers. in het midden- en kleinbedrijf zeggen dat zij financieel slecht staan. Vele houden rekening mee dat hun bedrijf het einde van de crisis niet haalt. Dat meldt een vandaag na onderzoek onder 1800 ondernemers. Het grootste probleem voor de bedrijven is geld lenen... van de mensen die de afgelopen twee jaar bij de bank aanklopten voor krediet. Voor een bedrijf kreeg twee derde nul op het rekest. Ze vinden dat de bank te weinig doet om hen te helpen. Verder zegt bijna de helft van de ondernemers dat ze zelf te weinig deskundigheid hebben... om een aanvraag voor een lening goed te onderbouwen. Nelson Mandela verkeert nog steeds in levensgevaar de toestand... van de Zuid-Afrikaanse oud-president is kritiek, al is hij wel stabiel...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 De Franse minister van buitenlandse zaken Fabius zei vandaag dat hij vrijwel zeker weet dat er chemische wapens zijn gebruikt bij de aanval in de Syrische hoofdstad Damascus afgelopen week en dat het regime van Assad daar verantwoordelijk voor is. Toutes les informations dont nous disposons convergent pour uh, dire que un massacre chimique et pour indiquer que c'est le régime de Bachar al-Assad qui en est à l'origine moet natuurlijk nog wel vastgesteld worden wie er echt verantwoordelijk is... en wat er precies is gebeurd. Een speciale gezant van de Verenigde Naties, Angela Kane... is daartoe in Damascus om president Assad ervan te overtuigen... om VN-deskundigen toe te staan de aanval van Woensdag te onderzoeken. Er zijn al twintig deskundigen in Damascus die andere aanvallen bekijken... maar die kunnen tot nu toe geen onderzoek doen naar de aanval van afgelopen week. En de Amerikaanse president Obama overlegt vandaag... met zijn militaire adviseurs over militaire opties...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 kunnen we in ieder geval ons niet nog een keer permitteren. Dus als het dan moet, dan is het denk ik in de vorm van een symbolische actie. Want 50 uh, chemische opslagplaatsen in Syrië tegelijk uitschakelen... daarvan heeft Dempsey eind juli gezegd dat dat is te veel, dat kunnen we niet aan. De bosbranden die al een week woeden vlakbij Yosemite National Park... hebben zich verder uitgebreid. Duizenden inwoners en toeristen zijn gevlucht voor de vlammen daar in Californië. De opzichter van het aangrenzende natuurpark zegt dat de mensen... niet verplicht zijn om weg te gaan, maar dat ze dat beter wel kunnen doen. Zo'n 2000 brandweermannen proberen de branden te bestrijden. De bestuurder van een sloep die gisteren op het Windschoter Diep vermoedelijk de waterkant raakte, blijkt te veel te hebben gedronken, zegt de politie. Bij het ongeluk kwam een man om het leven. De vijf opvarenden werden na de botsing uit de boot geslingerd. En daarbij werd het slachtoffer geraakt door de schroef van de sloep. Hij overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Er is verkeersinformatie. Kees Kwaks bij de ANWB. Files bij Amsterdam op de A10 tussen Oud-Zuid en de Afrederij 2 kilometer. A27 Utrecht-Gorken bij Hagenstein 5. A28 Hogeveen-Assen, bij Assen-Zuid, 5 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort voor Nijkerk, 3 kilometer. De hoofdpunten van deze uitstelling, gevallen Chinese politicus Chi Lai... geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt. Deel midden- en kleinbedrijf denkt crisis niet te overleven. VN wil toestemming van de Syrische president Assad... voor onderzoek naar chemische aanval. En zo dadelijk ik weer het Sportforum.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 Toto, voorspel en win. Ja, ja, ja, het is het doelpunt. Wij hebben geen verkopers met leaseauto's en bonussen. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl 1 op de twee plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Albert Heijn. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl Profiteer nu van de Belisol glasactie.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 Welkom terug bij NOS Langs de Lijn, onder meer met de hockeyfinale bij de vrouwen om het Europees kampioenschap Duitsland tegen Engeland, Tim Steens. Nog 20 minuten te spelen. Ruim 20 minuten in de tweede helft. En Duitsland staat nog steeds met 4-3 voor. Die stand was bij al bereikt. En mocht Duitsland de titel gaan winnen... dan is het de tweede keer in de geschiedenis van het Europese kampioenschap... dat Duitsland die titel wint. De eerste keer was in 2007 in Manchester. Mocht Engeland deze wedstrijd gaan winnen en Europese kampioen worden... dan is het ook voor Engeland de tweede keer. Want zij werden in 1991 kampioen in Brussel. Voorlopig is Duitsland aan de betere hand. Spelen ook beter, zijn sterker en staan met 4-3 voor. We hervatten zo direct... het Forum, ook over hockey. Maar eerst even naar dat opmerkelijke wielennieuws... dat u een half uurtje geleden hoorde. Team Belkin heeft besloten om Theo Bos niet van straat te laten gaan... vandaag in de Ronde van Spanje. De reden is zijn te lage cortisolwaarden... die bij hem zijn gemeten. Richard Plugge van Belkin, goedemiddag. Goedemiddag. Een algemeen directeur van Belkin. Wanneer zijn die lage cortisolwaarden ontdekt? Uh, afgelopen donderdag bij de, uh, de, hoe zeg je dat, de gezondheidscheck aan de vooravond ...die altijd aan de vooravond van een uh, grote ronde wordt gehouden. Uh, waarbij alle renners uh, ja, door de medische staf van de UCI uh, worden ge gecontroleerd. En uh, toen is die, uh, die controle geweest. Dat duurt, een, dat duurt een hele dag omdat alle renners uh, worden gecontroleerd. En uh, gisteravond, heel laat of vanmorgen, vroeg eigenlijk, uh, kregen wij die uh, uh, waardes binnen. Uh, ja... Dus zo is het Ja, en wat betekent het? Wat betekent het als je te lage cortisolwaarden ja. hebt? Nou ja, dat het niet gezond is om, uh, om te sporten. En dat is. Uh, wij hebben. Uh, daar, daar is wel wat discussie over. De UCI zegt: van, je mag rijden. Wij hebben als, uh, als teams verenigd in de MPCC gezegd: van, nou, dat dan, uh, dan uh, loop je een gezondheidsrisico en dan moeten we. Uh, moet je niet starten in wedstrijden, dan moet je eigenlijk acht dagen rust nemen om die waarden weer op orde te laten. Praten. Ja, maar kan je ook uitleggen wat het wat het precies is dan? Want het gevolg is inderdaad dan dat het de gezondheid kan schaden. Maar wat is het? En hoe komt het? Ja, het is het. het ik ben geen arts. Hè, dus, maar het is een, een stresshormoon. Uh, het, het stresshormoon. Uh, ja, en, en dat moet op een bepaalde uh, minimum uh, level zitten, zeg maar, om, uh, om goed te kunnen, kunnen functioneren en ja. Als je nog meer daarover gaat vragen, moet je echt. Moet je echt <laughs> nee, maar vragen. ik neem aan dat jullie je goed hebben laten voorlichten voordat je toch zo'n grote beslissing neemt om vanavond met niet negen, maar met acht man te starten. Nee, het is natuurlijk een, ja. het is natuurlijk een, een ramp en een, een, een drama. Met name voor VO. Want dit is niet waar je naartoe traint. En, uh, um, ja, dit natuurlijk hebben we ons hierover laten voorlichten en dit is ook waarom we in de NPCC zeg maar heel goed naar al die regels hebben gekeken en we met elkaar hebben afgesproken. Nou, als we dit, als we dit uh, constateren, dan moeten we als ploegen uh, zeggen um, niet starten. Ja, en, uh, ja, dat, dat is iets wat al veel eerder is gebeurd. Dus op zich is het dan, uh, ja het is een beetje de bal is over de lijn of is het binnen de lijn en in dit geval is het over de lijn, ja, dan moet je helaas besluiten om niet te laten starten. Ja. Enig idee hoe het komt? Nee. nee. Ja, dus uh, nogmaals. Uh, A, moet je vragen aan een, aan een, een medicus uh, wat hier precies uh, uh, oorzaken voor kunnen zijn. Gaan wij dat wel onderzoeken. Wat, uh, wat hier de reden van kan zijn. Ja. Maar even voor alle duidelijkheid, want die MPCC, waar jullie dan lid van zijn... die staat voor een schone sport ook, hè? Dat is ja. waar, waar je het er vaker over hebt als het over dopingzaken eh, gaat. Maar ja, dan hebben mensen vaak te veel van iets. Dit gaat over te weinig van iets. Het heeft dus helemaal geen enkel verband daarmee. Het heeft, nee, het is een, een gezondheidstest. Uh, en uh, ja, daar, daar, uh, daar heb je een aantal waarden... Die aan bepaalde uh, eisen moeten voldoen, of we drempelwaarden hebben, zeg maar. En daar, ja, daar moet je niet onder of, uh, of zitten. Ja, in dit geval is het eronder en dan is het ongezond. Ja. ja. Hoe is het nu met dus Theo Bos? Sorry? Hoe is het nu met Theo Bos? Ja, die, uh, die baalt. Om het even zacht uit te drukken. Ja, logisch, ja, maar. maar... Die, die, die, heeft wel, uh, die, die zegt wel van ja, jongens, dit is wel. Uh, ja, dit, hij snapt de beslissing, laat ik zo zeggen. Ja. Maar het is niet iets, het is, geen, het is geen groot ding wat je al dagen zag aankomen, of wel? Nee, nee, maar dit, dit komt, uh, nee, uiteraard. Want anders hadden we wel, uh, kijk, wat het lastig maakt, we hadden anders een, een reserve in kunnen, kunnen vliegen. Wat het lastig maakt is dat de start in Pontevedra is. Dat is uh, uh, ja, in het uh, meest westelijke puntje van, uh, van Spanje, boven Portugal waar je alleen maar via Madrid, zeg maar, met weer een binnenlandse vlucht kunt komen enzovoort. Ja, en helaas konden we niet uh, uh, konden we niet een reserve nog op laten draven. Dus het is aan alle kanten, uh, ja, dit, dit als je dit van tevoren ziet aankomen dan uh, dan hadden we nog iets anders gereageerd. Uh, dan hadden we namelijk een reserve klaar klaarstaan. staan. Ja. zie je niet aankomen, dit krijgen we vannacht uh, binnen en vanmorgen vroeg ja, kan je alleen pas actie gaan ondernemen. Vanavond dus met acht man van start hè, in de tijdrit. Richard Plugger van Belkin, ja. Dankjewel. Oké, okay, Ik zit hier met drie journalisten aan tafel. Iemand van jullie ooit te doen gehad met cortisolwaarde? Nee. Niet dat ik weet. <laughs> Ook bij niemand te laag, want misschien moet je dan de uitzending uit bij deze. <laughs> maar nee, is het, ik ik vraag me af, hè. is het echt zo dat, als je, dat het dan niet doping gerelateerd is? Als, als, je, als je een te lage waarde van iets hebt of uh, dat je dan middelen hebt die dat kunnen drukken? Of, ja, uh, ja, ja, nou ja, dat, ja, dat zou je als vraag kunnen stellen. Maar ja, uh, gaan dat, welke ze gaan ook Bij zeggen ze dus van niet. Uh, Klinkt niet logisch, maar... Nee, misschien als iemand het thuis weet... Uh, dan dat laten even. we ons daar heel graag over inlichten. <laughs> we hadden het straks, voor vijven, over hockey. Um, Els Mikhaven aan tafel, oud-hockeyster. Um, Con zit aan tafel van het NSC en Remco Rechterschot... Onder meer bekend van een nieuwsport. Els Miek, we zaten midden in een verhaal eigenlijk over wat is nou het ideale team. We hadden het over het ideale hockeyteam... maar het breidde zich al snel uit tot het ideale sportteam. Het ging over ervaring, een combinatie met jonkies. Wat zou jouw ideale team zijn als jij nu bondscoach was van... laten we zeggen, de hockeymannen? Ik noem maar wat. Nou, weet je, er zou niet hele grote andere dingen in, in zitten, denk ik. Um, want we hebben echt een aantal hele goede hokjes. Maar er zitten er wel een paar bij die, die, die gewoon het heel, heel goed kunnen hokje... als het niet zo moeilijk is. En ik denk dat je um, op... Op mentaliteit, de, de stresstest zou ik maar zeggen. Misschien hebben de jongens uh, ook iets met die Cortisol. Cortisol, ja, ja. Ja, misschien, ik weet het niet. Maar dat is wat je gewoon moet doen als je uiteindelijk moet presteren. En het helpt wel als je wat mensen hebt die dat al, al een paar keer hebben meegemaakt. En als je is dat moet... nou heel concreet vertaalt naar uh, deze hockeyselectie van Paul van As en wat er nog eventueel voorhanden is, zou je, zou je dan iets anders hebben gedaan? Ik weet niet. Kijk, Sander de Wijn missen nu, die is geblesseerd. En dat vind ik echt een van de grootste hockeytalenten van Nederland. En ook een hele uh, rustige vent die nooit zal uh, verzaken. En die op het moment dat het stressvol is, staat hij er altijd. Dat is een, nog een jonge jongen, maar, maar die kan dat heel erg goed. Uh, en. Uh, ja, goed, je kan je, kan je afvragen of uh, Marcel Balken zijn wat een wat oudere spelers... die echt altijd wel ervoor gaat en opstaat. Of dat nou de type is wat je nu als leider moet hebben. Want dat zou hij eigenlijk wel moeten zijn. Maar de vraag is of hij daarvoor dan genoeg, uh, echt goed genoeg hockey. Dat, dat weet ik niet. Ja, het is altijd een hele belangrijke speler altijd geweest hoor, in, het, in het team. En dat kan hij ook nog wel zijn. Maar op een of andere manier in de chemie tussen de coach. Want uiteindelijk moet hij het aan de praat krijgen op het moment dat het echt erom gaat. En het team gaat er op dat cruciale moment iets fout. En of dat nou per se ligt aan de spelers of aan de coach, maar in ieder geval samen komen ze er niet. Nee. We trokken het straks al even iets breder. Hè? Want jij noemde toen Guus Hiddink... die uh, zegt dat hij dan een, een vrij gezonde mix gaat samenstellen... van ervaren spelers en wat jongere spelers. De andere heren aan tafel... die dan weer meer specialiteit uh, voetbal hebben. Is, is er überhaupt een regelboek te schrijven... over hoe je zo'n ideaal team samenstelt... En dat is misschien wel heel actueel als je nu ziet dat Louis van Gaal... de bondscoach van de Nederlands voetbalhelftal... juist heel veel ervaring, zo niet alle ervaring, gewoon uitgooit. Nou ja, hij heeft er wel weer wat teruggehaald. Uh, of tenminste, in die selectie wat... Ja, uh, mondjesmaat, ja. Ja, maar, maar dat zijn dan niet spelers die in een, in een bepaalde topvorm zijn... maar waarmee hij dus wel erkent van, ja, ik heb wel uh, ervaring nodig. Ik bedoel, ja, Joris Matthijsen, uh, als je puur op zijn vorm afgaat... kan ik me niet voorstellen dat je die selecteert. Nee, maar ja, die speelt niet vervolgens. Nee, maar ja, die zal hij misschien bij de groep hebben. om... Ja, ik, ik weet het niet. Het is, uh, het is wel zo, zoals uh, net over Hidding. Uh, die heeft dat op een vrij natuurlijke manier voor elkaar gekregen. Ook bij PSV toen met, met Mark van Bommel en Philippe Cocu, die toen terug kwam als speler. Om op om, om een natuurlijke manier zeg maar, een, een hiërarchie in die, in die groep te kweken. En dan moet je natuurlijk wel. Uh, Cocu was toen nog wel uh, top, zeg maar. En, en als je terugkijkt uh, naar dat hockey, ik weet niet of die erfenis van uh, en de Nooje, of daar iemand is... Uh, die, die, die ook qua spel uh, autoriteit heeft om überhaupt een ervaren leider te kunnen zijn. Ja. Dat ligt ook aan de karakter van de coach, denk ik. Kijk, Hiddink is iemand die ook graag zijn eigen spelers, zijn assistenten belangrijk maakt... zodat ja. spelers voor zichzelf gaan denken, zelf het proces zien. Maar iemand als Van As of Van Gaal, die wil ja, dezelfde leiding in handen houden. Dus die zal niet zo snel dat uit handen geven. Nee, maar ze zijn er volgens mij ook niet echt uh, op dit moment... Nederlandse, uh, Nederlandse spelers, ervaren spelers, of wel? In het voetbal? Ja, Wesley Sneijder, <laughs> maar... Uh, <laughs> Nigel de Jong zou je kunnen selecteren. Je ja, ja, zou Dirk Kout cool. kunnen laten spelen in plaats van op de bank. Nou ja, we hebben natuurlijk wel een EK achter de rug... Wat, waar alles is fout gegaan, waar het groepsproces uit elkaar is gebarsten. waar de, de coach het ook niet meer wist, waar spelers niet meer door en deur konden. Dus dat was ook wel nodig dat iemand kwam die gewoon alle reputaties op nul... En ja, die moest iets van tevoren gewoon opnieuw beginnen. Een nieuw team opbouwen. Mensen die een nieuwe filosofie geloven. En ja, je hebt ook fitte spelers nodig. Ja, dat is het, hè? En ja, ik denk inderdaad dat spelers van de Vaart en Snijder die komen tegen de 30 aan te lopen. Het internationale topvoetbal vereist gewoon heel snel handelen, snel denken. Fitte spelers. Ja, als je echt wil meedoen... en Nederland heeft in de doelstelling staan halffinale WK... Ja, dan kan je alleen met een fitte selectie aan de start komen. In een warm land als Brazilië, dat helpt ja. ook natuurlijk. Ja, dat natuurlijk ook nog, ja. ja. Zie jij parallellen als een miek tussen Louis van Gaal en Paul van As? Ja, we, ja, we, we hebben het al over gehad. Ja. Nou, die zijn natuurlijk wel... Kijk, weet je wat, wat je Paul echt moet nageven... is dat hij waanzinnig verjongd heeft. Uh, echt daar mooie dingen heeft laten zien in Londen. Met verfrissend spel. Dus op een manier was daar wel een soort van de angst af. Van, Oh jee, ik mocht geen fout maken... want wij zijn Nederland en we moeten altijd presteren. Dus dat... Dat was wel echt heel erg leuk om te zien. Dus daar heeft hij echt goede dingen in gedaan. En, en Van Gaal doet hetzelfde. Oude reputaties, maakt eigenlijk niet uit. Ga maar gewoon met jonge jongens aan de slag. En dat verfrist wel. We hebben toch wel hele leuke wedstrijden ook gezien bij, bij het Nederlands voetbalhaftocht, toch? Nou ja, zeker. En het ja. was ook knap. Ik bedoel, de eerste wedstrijd waar het echt om ging thuis tegen Turkije. Heeft hij wel echt... Ja, zijn hoofd in een stop uh, gedaan. Wie zou Martins in, die, die na vijf minuten maakt hij bijna een eigen doelpunt? Wordt dat 0-1, verlies je met 0-3, dan, dan is het echt een heel ander verhaal. En Nederland goed, met, met geluk misschien, maar ook wel door de tactiek van Vergaal en dat hij het durft. Ja, maar dat er is is maar maar het het uit, zijn uh, er iets ontstaan? Maar hij is In zijn optiek is. heeft hij ook geen keus. Als, hè, want hij werd aangesteld naar dat EK, waar hij het net over had, met, met spelers die toch, ja, het zelf was 15, 20 minuten fit... en dan uh, zag het er aardig uit en daarna uh, donderde maar, het helemaal in mag, elkaar. Het, was het zo erg? Ja. Nou ja, België was voor hem een testcase. Hij heeft laten zien, oké, okay, willen jullie het laten zien? Nou, ze verloor met 4-2. Dus hij vergaalde natuurlijk, zijn tactiek klopte... maar alle goals waren uit persoonlijke fouten. Dus dat is dan niet zijn fout. Ja. <laughs> Daar werden sommige spelers op afgerekend. Is het wel eens zijn fout? Nee, eigenlijk <laughs> nooit. Nee. Het is, als er een doelpunt valt bij de tegenpartij, is het altijd... ja, nee, of een spelhervatting of iets anders. Niet iets wat hij bedacht had. Want ja. dan, dan komt die goal niet natuurlijk. Ja. <laughs> Tot zover even voor nu de sidestep voetbal. Komen we zo uitgebreid daarbij terug. Um, als ik nog even over het hockey. Uh, ja. De naam België viel net ook bij het voetbal. Ja, die valt ook veelvuldig ja. bij het hockey. De Belgen zijn gevallen voor deze sporten. Ja, leuk is dat hè? Ja, ik vind het wel heel erg leuk dat dat zo is gegaan. En uh, ze waren al goed bezig al de afgelopen paar jaar. Hè. Niet voor niks dat ze beiden op de Olympische Spelen waren. En die mannen het gewoon ook toen goed gedaan hebben. Een beetje pech gehad. Um, zeker ook tegen Nederland. Toen stond uh, Jaap Stokman, de keeper, waanzinnig goed te keeper. En daardoor uh, ging die bal in. Maar ze waren echt, speelden echt goed toen. Um, ja, en dan gaat Mark Lammers heen. Ja. Tja, en dat is gewoon echt een topcoach. Die kan echt mensen beter maken en teams beter maken. Maar dan produceert een Nederlander dus ineens een grote concurrent voor uh, de Nederlanders. In een wat wij toch wel vinden Nederlandse sport. Hoe wordt dat tegen aangekeken in het hockey? Want dat is dan een kwestie van, dan kan het glas half vol zijn of half leeg. Ja, um, ja hoe wordt aangekeken in het hockey? Ja, ik vind het wel mooi. En ik vind het voor de sport heel goed dat er meerdere landen zijn... die, um, die succesvol zijn en, en dat die top gewoon breder wordt. Want dat is natuurlijk ook de valken van het hockey. Als wij Olympische Sport willen blijven, dan hoop ik dat India het goed gaat doen. en dat. Uh, Pakistan en Australië. Weet je, we moeten dat gewoon als sport veel breder zien te houden. Dus doe vooral veel ontwikkelingshulp. Ja, zou je ervoor pleiten dat, dat wat dus nu in België gebeurt... en misschien is België niet helemaal het beste voorbeeld... want die konden het al redelijk goed... maar dat je dus als Nederlanders, wat bij het korfbal ook heel veel gebeurt... Hè, om maar inderdaad te proberen die sport groter en groter te maken... Het is wel heel erg je als je de... korfbal en hockey gaat vergelijken. Nou, de, de, de vergelijking, de vergelijking is, er in, is er in die zin dat daar zijn eigenlijk maar twee toplanden en die sport wil überhaupt blijven bestaan hè? Jij zegt uh, de sport wil olympisch blijven ja. en dus moet je uh, verspreiden. Hoe je blik in je ogen is dit dus wel echt uh, Ja. <laughs> de, de camera's, ja. De uh, ja. je nee. het anders overnemen. Nee. Ook, oh. nee uh, maar <laughs> nee, gaat niet nee, maar de vergelijking is meer uh, ontwikkelingswerk. En nou, zo ja de voorpleit erbij. Kijk, India daar zit nu Roland Oltmans. Als technisch directeur. Hendricks ja. in... bij Spanje geweest. Spanje ja, en die ja. was daar ook succesvol. Ja. Um, uh, Korea moeten ook... Nou, die, gaan, uh, die gaan ook op de WK komen. Die moeten ook goed blijven. Uh, China heeft natuurlijk ook enorm veel in geïnvesteerd. Het is jammer als dan die aandacht dan een beetje verslapt weer. Want daar zit wel heel veel potentie. En, um, en dat is gewoon goed voor de sport. En daar doet Nederland uh, wel degelijk Ik recht en links dingen voor. Want uh, Michel van den Heuvel, weggestuurd bij Nederland... Moest, ging naar Pakistan... Dus dat gebeurt, maar dat gebeurt in het vermoeiendste Maar in de landen waar niet gehokkeld wordt, hè? Want hockey was bijna zijn Olympische status kwijt. We mm -hmm. zijn een land wat, waar gehokkeld wordt. Maar mm -hmm. landen waar niet gehokkeld wordt, denken toch dat het een soort ja, Engels spelletje is. wat in 6, 7 landen gespeeld wordt. En dat is het. En weet je dat Ghana ook hockey? Ja, goed, dat is altijd. <laughs> <Ja. laughs> maar er zijn toch hele continenten die bijna niet hokken. Nee, dat is niet zo. Maar um, in ieder continent wordt er wel gehockeyd. Maar de vraag is hoe goed wordt er gehockeyd. Kijk, Zuid-Afrika is best een goed hockeyland. Wat je ook nog ja. wel kan begrijpen, natuurlijk. Australië is goed. Maleisië komt op. In India, Pakistan, uh, Korea. Nou ja, China ook. Dus dat is het wel. Maar het is niet, niet zoals voetbal. Ik bedoel, dat is nee, mee. tuurlijk niet. Maar. Het zou wat weer, meer wereldwijd verspreid moeten. Kijk, Argentinië is het enige Zuid-Amerikaanse land waar een beetje gehokkeld wordt. Ja, en maar goed, ze zijn in Colombia. Brazilië zijn ze nu ook heel hard bezig. Is ook een Nederlander naartoe gegaan. Oh, dus ja. doen we doen ons best. Ja. Dus die zijn ons zo bij het lijkt over niet twee op korfbal. Twee jaar. Dat lijkt me een hele mooie laatste zin dan maar. Het lijkt niet op korfbal. Nee. nee. Maar het is wel nee. een bal. Ja. Um, we gaan het over voetbal hebben. Het uh, moest uh, de. Eerste echte grote test worden voor het nieuwe PSV. Het tweeluik luik met AC Milan, waar we nu halverwege zijn. In de playoffs voor de uh, Champions League werd de eerste wedstrijd in Eindhoven gespeeld en die eindigde in 1-1. Een resultaat waarmee Milan de beste papieren heeft. Maar desondanks was PSV-coach Philip Cocu goed te spreken over zijn ploeg. Volgens hem werd opnieuw een belangrijke test goed doorstaan. Ja, vond ik wel. Vond ik, wel. ik vond zeker uh, de beginfase werden we toch getest. Uh, toen hadden ze eigenlijk de grootste kans van de, de wedstrijd op, uh, op de 1-0.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 als wij een goal maken, dan, dan wordt het heel erg moeilijk voor hun. En, en dat vertrouwen hadden ze wel. Al dus, Filip u. Uh, Koen, um, als dit al een examen was... wat voor cijfer krijgt PSV dan? Ja, ik was erbij in Eindhoven uh, dinsdagavond. Ja, zes, PSV, ik vind het de grootste winst eigenlijk... Het publiek houdt weer van deze ploeg. Het zijn jonge spelers, spelers die graag in het shirt van Space V willen spelen. Uh, veel jeugdspelers. Uh, niet gelijk nu al zeggen welke club ze volgend jaar heen gaan. Want het, het team van vorig jaar had zich gewoon helemaal verwijderd eigenlijk van de achterban. Spelers die voor zichzelf speelden, als ze scoorden, dan juichten ze amper. En ja, dat zat zo'n zacherijn in Eindhoven vorig jaar. En ik denk dat het heel goed is geweest bezig door de selectie. Eh, ook mensen als nou ja, Van Bommel en Strootman waren de leiders. Maar nu hebben Jonkies het, als je nu naar Wijnaldum kijkt... die is helemaal wel opgeflirt. Die is nu de leider van dit team. Eh, het is gewoon echt een leuk team om naar te kijken. Met een beetje geluk hadden ze gewoon van AC Milan kunnen winnen. Ik moet zeggen dat het zijn Italianen en die scoren toch wel een keer. Maar PSV stond in de eerste helft. Hij heeft gewoon echt zes opgelegde kansen gehad. Het is ja. jammer dat ze ze niet maken. Maar. Het mooie is, als jij erover begint en over uh, die jonkies... en dat nieuwe eenloude, dat er een glimlach op je gezicht verschijnt. Uh, even testen hier aan tafel. Hebben jullie dat ook met PSV? Is het vergelijkbaar met vorig jaar? Nou ja, de goodwill is, is, is enorm. En uh, wat ik persoonlijk ook wel mooi vind... is dat je als je de hele eredivisie bekijkt... Uh, PSV, Zwolle, SC Twente... die staan, uh, als ik het goed heb, nu... Uh... Wie noemde die als tweede? Ja, Peksvolle wel. Uh, nou, Peksvolle supporter hier aan tafel. Nou ja, ik kom eens volle. Ja. Uh, maar het. Het, maar het, is wel, het zijn wel drie uh, teams met heel veel uh, jeugd en, en, en voetbal en, en ja, plezier. En dat, dat uh, vind ik uh, leuk om te zien. En PSV heeft uh, enorm veel goed wil uh, opgebouwd uh, in, in een vrij korte tijd met zo'n jonge ploeg. Maar ja, uh, het was wel weer een, een dure les, zeg maar. Dat uh, uh, Memphis Depay daar uh, die bal verloor. En dat er meteen na een hele goede fase, dat ze dan toch die 0-1 krijgen. En, dan zie je wel, ja, dat, dat, misschien kan je het dan wel weer vergelijken... met, met, de, met de hockeyvrouwen, dat, dat het een hele dure les is. Ja, maar des te knapper dat het daar dan bij bleef. Want het had ook klap één kunnen zijn van... Ja, dus misschien wel meer Italiaanse weer, uh, dreunen in ja, die wedstrijd. Ja, Maar ik, ik vrees en verwacht toch dat het uh, niet genoeg zal zijn. Ja, ja. Dat was dan alweer ja. over de wedstrijd, Elsmik ja. El El Nog even over PSV aan zich. En dat, ja, eigenlijk nieuwe imago wat er ineens is. Ja, leuk. Ik vind het zo leuk. En ik, vind, ik gun het Filip Cocu ook heel erg. Het is mooi om te zien dat het zo'n hele bescheiden jongen die uh, gewoon hartstikke goed kon voetballen... een leider was, maar ook... en uit zijn bescheidenheid, dat zegt maar weer... dat het niet per se gaat over dat je dat heel erg moet uitstralen. Je kan het ook gewoon zijn, hè? Dus, dat heeft hij een beetje. Maar dat is vooral naar buiten toe, hè? Ja, maar binnen het veld dus... Nee, maar naar buiten denken wij altijd een leider, moeten we zien of zo, weet je wel? Maar dat hoeft niet zo te zijn. Als, nee. je, als je in het veld gewoon de juiste dingen doet... de mensen op de juiste plek zetten, ben je gewoon een leider. Dat, is zijn, dat zijn kleine dingen. Maar dat heeft hij volgens mij altijd wel gehad. En ik vind het ontzettend leuk dat het met veel Nederlandse jongens is. We gaan gewoon weer een beetje een nieuwe tijd in... Maar ik zat gisteren bij naar Ajax te kijken. Daar staat ook bijna geen Nederlander meer in het veld. Oh, Allemaal Scandinaviërs. Ja, dat is toch de Ajax-school. Ja. Aan beide kanten overigens. Het was een Scandinavisch feest, die ja, wedstrijd. De ook, ja. Ja. Maar Ajax ziet dat als eigen jeugd. Hè. Die kopen ze dan op een dertiende uit het Denemarkt. Fischer, Eriksen, eh, Boylissen, Andersen. Ze zien dat als eigen jeugd, maar in wezen zijn het Denen natuurlijk. Ja, ik vind het wel ontzettend leuk dat het nu werkt. En die jongens die hebben bij PSV niet ontzettend veel druk. Dus je ziet een beetje frivolen erin. En dat, dat werkt. Ja, dat zijn de complimenten. Kan het ook zomaar, Remco, dan ineens omslaan? Want nu is het dus nog allemaal prachtig. 9 uit 3. Champions League is nog haalbaar. Het zou over een week zomaar anders kunnen zijn. Ja, tuurlijk. Dat zie je ook aan Ajax en Feyenoord. En, en op het moment dat Frank de Boer net begon bij Ajax... had hij ook een enorme hoeveelheid krediet. En, en ook wel een beetje geluk. En... Nou, dat zag er dan ook wel frivol uit en ja, kampioen. En nu, ja, ik bedoel, ze zijn Siem de Jong kwijt... en dat blijkt toch wel een, een veel grotere aderlating dan, dan heel veel mensen hadden verwacht. En er blijft een, een team over met, ja, goed, Eriksen en, uh, en al de wereld dan. En verder, ja, best wel middelmatig misschien wel. Ja, Alleen ja. het shirt en de historie geeft die spelers dan nog een bepaalde glans... die ze waarschijnlijk bij een andere club nooit zouden hebben gehad. Maar over PSV? Ja, ik vind het geweldig om te zien uh, dat het, uh, ja... Dat, dat een compleet nieuw elftal bijna het zo, uh, het zo goed doet. en uh, ja, ja. CoQ gun ik het ook wel, heel erg. Maar Heb jij daar wel dingen gezien die voor dit hele seizoen zijn? Want kijk, uh, ja, 9 uit 3, het is prachtig. Maar uh, we zijn echt pas net begonnen. Wat je vaak ziet bij, bij, bij jongere spelers... is dat ze dan ook nog geselecteerd worden voor uh, jonge oranje... of oranje onder 19 of 18 en, en weet ik veel wat allemaal. En dat ze dan op een gegeven moment toch uh, fysiek... Problemen krijgen en, en dan daardoor ook mentaal, en dat, dat je dan toch een soort dipje krijgt. Uh, ja, ik denk niet dat ze het hele seizoen volhouden, maar als ik de rest zo bekijk, dan uh, misschien hoeft dat ook helemaal niet. Ja. eens. Ja. PSV heeft natuurlijk wel twee, drie jaar met, ja, met alle respect met een paar brekenbenen in de defensie gespeeld. Dat is onbegrijpelijk. De Marcello en Boma en de Rijk maakten fout op fout op fout, en dat, daardoor hebben ze ja, in mijn opzicht, drie keer de titel verspeeld. Nu heb je twee jonge gasten, Rekik en Bruma. Ja. Twee uh, echte grote talenten. Ook nu opgeroepen Fysiek door Van Gaal. Sterk, ja. Fysiek sterk. Staan er echt uh, ja, snelle, moderne verdedigers. Nee, ze maken een serieuze kans. En een goede keeper in de goal. Dus dat, dat scheelt al een hele hoop. Ja, en dan heb je het weer over het opbouwen van een heel goed team. Uh, zo vreselijk veel ervaring zit hier dan niet in. Uh, Jisun Park bijvoorbeeld wel. Die is terug. Is dit elftal al af? Nou ja, schaars erbij gehaald. Het is ook een ervaren jongen. Jisun Park is natuurlijk... Ja, die, die loopt ook echt als... Die gaat als de brand weer gewoon. Dat is ook mooi om te zien. hij is een slimme speler. Wordt altijd gezegd, die speelt tussen de linies. Nou ja, dat is dus een speler van die heel moeilijk... in Milan had er ook moeite mee. Ja. Je weet niet waar die jongen loopt, maar hij ziet het spel goed. Hij, ja, hij heeft natuurlijk met Koku nog samen gespeeld in 2005... toen ze de halve finale haalden. Dit soort spelers is wel goed om erbij te halen, ja. Wat is jouw gevoel voor de is van Ciro? Ik reis ze dinsdag af naar Milaan, dus... <laughs> Ja, kijken, het zal, er het zal, het zal heel erg moeilijk worden, denk ik. Maar PSV heeft wel een ploeg met hele snelle spelers. En Bakali is er misschien weer bij. Je hebt Depay erbij. Als Milan moet het niet onderschatten, denk ik. De finale van het EK Hockey voor vrouwen. Tim Steens, Duitsland, Engeland. Nog altijd spannend? Ja, nou ja, spannend. Uh, het is 4-4 geworden. En uh, wat Duitsland normaal gesproken doet, deed Engeland nu. Want ze scoorden... Drie minuten voor tijd de gelijkmaker. Het was bij rust 4-3 voor Duitsland. Uh, ja, in de tweede helft gebeurde er eigenlijk niet zoveel. Engeland drong wel aan. En drie minuten voor tijd was het uh, Susie Kilbert die een uh, backhandslag van uh, Lily Austen verlengde bij de paal. En uh, die ging erin. En dat betekende 4-4. En de wedstrijd is afgelopen. En we hebben geen verlenging meer tegenwoordig. Want als we uh, gelijk eindigen na 2 keer 35 minuten... dan gaan we gelijk een shoot doen... Nou, de ploegen kunnen dus gaan opmaken voor de shootouts om de Europese titel. En ze hebben allebei die halve finale gewonnen met shootouts. Duitsland won van België met shootouts en Engeland van Nederland. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wie dan het beste is, want die kant zich uh, gaat kronen tot Europees Europese kampioen. Goed, we gaan ons opmaken voor de shootouts. De altijd spannende shootouts. Zometeen komen we bij je terug, Tim. Deze week waren er ook twee Nederlandse voetbalclubs... die in actie kwamen in de Europa League. Feyenoord verloor met 1-0 bij het Russische Krasnodar. AZ won in Griekenland met 3-1 van Atromitos. Dat was een goede overwinning waarmee volgens trainer Gert-Jan Verbeek... de groepsfase nu binnen handbereik is. Ik vond ook in, in de loop van de wedstrijd, vond ik dat ook wel, uh, ik heb ook in de rust gezegd, ik, denk dat we hier, of ik vind dat we hier kunnen winnen eh, na aanleiding van de eerste helft. Niet dat wij daar dan zo groot zouden hebben gespeeld, maar we hadden volledige controle en zij deden eigenlijk niks uh, vooruit. En uh, uh, ja, de ene keer dat we echt, uh, of een aantal keer dat we probeerden vooruit te spelen, uh, was het ook meteen dreigend. Remco, voordat we het over het probleemgeval Feyenoord gaan hebben, eerst even AZ, hoe schaal jij dat, dat team in? Um, ja, ik denk dat ze bij de eerste vijf uh, uh, eindigen in de competitie. En uh, hoe ze dan in Europa uh, presteren, dat, uh, ja, dat moet je altijd maar afwachten. Maar ik denk dat Gert-Jan Verbeek, uh, ondanks dat er uh, ja, toch wel belangrijke spelers weg zijn gegaan... Uh, in ieder geval een echt team heeft uh, gesmeed. En over sleutelspelers gesproken, hoe belangrijk is het dan dat Maarten Martens fit blijft? Nou ja, alleen als, als, omdat iedereen het al op die manier over heeft... blijkt wel dat het heel belangrijk is. Het is gewoon een, een, ja, een eyecatcher, een, een, een, een ervaren goede speler. Ja. Maar dat vind jij ook? Ja, ik vind het een geweldige speler. Technisch mooi. Dan uh, richten we het vizier op Feyenoord. Uh, ik noemde al uh, de Europese wedstrijd, maar in de competitie gebeurde ook van alles. Met een derde nederlaag op een rij beleefde Feyenoord de slechtste competitiestart in de geschiedenis. Na Pex Volle en FC Twente was Ajax afgelopen weekend te sterk. Trainer Ronald Koeman zag weliswaar aanknopingspunten voor een snel herstel. Maar de cijfers zijn wel heel hard. 0 uit 3. Nee, dat is teleurstellend. Dat is voor iedereen teleurstellend. Aan de andere kant, uh, we gaan genoeg punten halen. Daar maak me geen zorgen om. Ik heb in ieder geval uh, een Feyenoord gezien wat ik graag zou willen zien. En dan gaat het wel goed komen. Want we uh, praten over drie wedstrijden en uh, twee jaar was het allemaal fantastisch en, en prachtig. Ik heb dat ook altijd wel met een korreltje zout genomen. En uh, zo slecht en matig als het nu is, uh, nou, neem ik ook maar voor lief. Dat was Ronald Koeman na de wedstrijd tegen Ajax voor de duidelijkheid. Want die Europese wedstrijd het daar nog op. Ja, de vraag is heel erg makkelijk. Het antwoord denk ik heel erg moeilijk. Koen, wat is er mis met Feyenoord? Nou, ze zijn heel slecht begonnen. Gewoon dat klopt. Ja. Ja. He, ja. Bij Pax Zwolle heb je gewoon echt een slechte ja. wedstrijd gespeeld. Ze We kwamen in de slotfase gelijk. En dan verliezen ze nog door een uh, eigen speler. Die Fernandez, die uh, gehuurd is. Dan ga je tegen Twente, hoop je het recht te kunnen zetten. Dan krijgen ze twee rode kaarten. En een, ja, dan verlies je zo met, met 4-1 tegen Ajax. Begonnen ze dan goed, kwamen ook op een voorsprong. Maar geef het dan weer uit handen. En dan sta je zomaar met nul punten drie wedstrijden. Dan is het niet zo dat ze er niks meer van kunnen. Maar dat gaat wel in de hoofden van die spelers zitten. Dan ja. moet je nu een reisje naar Rusland maken. En ja, dat gaat ze eigenlijk alleen doen. Als gewoon met 4-1 hadden kunnen verliezen. Ja, nou ja, als dat was gebeurd, was het seizoen al. Ja, eigenlijk over geweest. De meest, de Dan sta je negen punten achter en je bent uit Europa. Ja, want hoe vaak kan je tegen jezelf zeggen dat het dat seizoen pas net begonnen is... en dat het dus nog alle kanten op kan en dat 0 uit 3 niet onoverkomelijk is? moet ik dat zo zeggen? Yeah, onoverkomelijk is. Ja, hoe ik, vaak kan je dat jezelf wijsmaken? Eh, tot eh, vlak voor eh, de wedstrijd tegen NAC, denk ik. En dan moet het toch een keer gebeuren. Ja, als ze niet winnen van NAC, dan, dan, dan, dan is het bal. Dat, dat denk ik wel, ja. Wordt het een heel lang en moeilijk seizoen. Ja, maar ja het is ook net wat, wat Koen zegt. Die, het klinkt heel simpel, ze starten gewoon verkeerd. Maar ja. dat was het ook. Dus als je bij Peck werd, werd gewoon bijvoorbeeld Jordi Klaas... Die werd gewoon overklas door Jesper Drost, middenvelder van Peck. Ja, dan, dan mag je wel zorgen gaan maken. En als je Ruud Vormen ziet op dat niveau... die gewoon uh, voorbij wordt gehold uh, door, door middenvelders van Peck... dan, dan, uh, dan mag je vrezen, ja. En wat is er dan plotseling veranderd ten opzichte van het einde van vorig seizoen? Of misschien wel het hele vorige seizoen. Ja, ze hebben twee seizoenen boven hun stand geleefd, denk ik, bij Feyenoord. En uh, ze gingen ervan uit dat het uh, dit jaar maar weer zou uh, gebeuren. Misschien zelfs nog verder boven hun stand. Met eenzelfde team, ja, dat is niet gelukt. En uh, daardoor krijg je een soort uh, ja, mentale backfire, lijkt het wel. Er waren spelers die, ja, fris, jong, uh, Martins Indi, Klaas... Die, die konden weinig fout doen, want Feyenoord... Die, had, die spakt ambitie eerst uit, ja, linker rijtje, zesde plaats. Maar dat is nu veranderd. Nu is het fijn, want het wil meegaan doen om de titel... Uh... Ja, hoewel Ronald Koeman dat toch altijd wel een beetje blijft afhouden. Ja, maar het stond... legioen is natuurlijk uh, na zoveel jaren niets winnen. Die, die zijn nou gaan ruiken. Ze zijn tweede geworden twee jaar geleden. Vor, vorige jaar deden ze weer voor een deel mee... Ja, nu moet Klaasje en Martins Indi laten zien dat ze ook echt goed zijn. Nou ja, is Jordi echt... Klaasje is, is, is, die heeft al in een interview gezegd dat hij uh, de nieuwe leider van Feyenoord is. En ook op de cover dat hij... Uh, nou, de eerste drie wedstrijden hebben we dat niet gezien. Nee, het totaal niet. Maar van. zit hem nee. daar dan misschien het omslagpunt? Dat, ja. dat waar het uit de underdog positie kwam, het nu ineens is... Hé, hey, we, we gaan het nu eens even proberen te laten zien. Ja, dat voelt heel anders voor een speler, denk ik. Ja. Dus omgaan ah. met druk is dit, hè? Hoe ga je om met druk? En er zit volgens mij bij Feyenoord een enorm... Ik denk dat ik niet blij zou zijn als Koeman... dat er zoveel spelers van mij geselecteerd zouden zijn... voor het Nederlands Elftal. Want die jongens komen op een hele andere manier terug... dan dat ja. ze... Ja, uh, vorig jaar zijn. wel, Vor maar nu niet. Nee, ja, maar ja. vorig jaar zag je het ook. Al, begon het ook wat, wat hobbeliger te worden. Ja. En bedoel je dan dan meer um, de nieuwe rol die ze bekleden? Of ook ja. gewoon puur sportief bekeken... dat ze zoveel wedstrijden extra krijgen? Nee, dat eerst. Ja gebeurt gewoon wat met die jongens. Terwijl ze nog maar net, net een beetje een paar wedstrijden achter elkaar... bewijzen. Maar ze hebben ook een andere status. Ja, Martens die heeft bij Oranje de status van de meest spelende international. Nee, bij Feyenoord moet hij dan weer uh, ja, toch naast Matthijs uh, in een rol wat minder spelen. Maar dat is dus lastig voor jonge spelers vaak. En dat moet je goed zien op te vangen. En hij had er vorig jaar, Koeman had natuurlijk opeens vijf of zo, zes... Ja. En dan komen ze terug en dan denken ze... nou, ik ben de grote jongen. En dan ja, moet dat je... was ook een positieve vibe, zeg maar. Die uh, je ja, nu mist in, uh, in Rotterdam. Ik bedoel, je zag het ook aan die Stefan de Vrij... die dan uh, al die kritiek kreeg. of kritiek, ja. he, Die moest dan maar wat Manser uh, verdedigen. pront die rode kaart. En, uh, ja, ja het, het, zit, het, het backfired gewoon een beetje. Maar in dat opzicht is het qua Nederland zelf... al niks veranderd, toch? Die jongens zijn nog steeds, de meeste althans... nog steeds international. Ja, maar ja, Louis van Gaal... Ik bedoel, hè, <laughs> die dat je die ga je gaan mee? het allemaal wel leren natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, ja, Van Gaal en Koeman hebben volgens mij een heel andere... Ja, ik, ik denk dat zo'n Stefan de Vrij liever op dit moment... onder iemand als Van Gaal uh, traint dan, uh, dan uh, ja, onder Koeman. Maar het zou mij niet verbazen als Reykik en Bruma... overigens ook hoor, talenten wel op jonge leeftijd uh, naar het buitenland te gaan... dat die de Vrij en in die uh, voorbij kunnen streven hoor, de komende ja. jaren. Ja, ja misschien. Misschien nog wel sneller. Ja, dat zou me niet verbazen. Mee. Hoe kijken jullie naar de rol van Ronald Koeman... en hoe hij dit nu allemaal aanpakt? Ja, Koeman... Ja, Ik denk dat hij... Dat is ook een beetje lastig voor hem. Hij is eigenlijk de gedoodverfde opvolger van Vergaal volgend jaar als bondscoach. Ik weet niet of dat nu al een beetje meespeelt... maar je leest het toch overal wel een beetje terug. En dan is een jaar nog lang, denk ik. ik als je dan moeilijk begint... Dat, dat kan toch wel tot problemen gaan leiden. Ja. Koeman is is op zich denk ik, hij heeft ja, bewezen bij het uitstekende trainer te zijn. Maar dit kan best wel eens een heel lastig jaar voor hem geworden. worden. Ja. Hij heeft zelf ook ergens gezegd, het is nu het derde seizoen... en dat is dan ineens een heel moeilijk seizoen. Wat bedoelt hij daarmee? Nou ja, daarmee creëer je dat ook al zelf. Hè. Je gaat het zelf al zeggen, je hebt een slechte start... en dat soort dingen kunnen allemaal eigen leven gaan leiden. Ja, dus daar werkt je mee in de hand eigenlijk, dat als het dan misgaat... Nou ja, de spelers voelen ook. Deze trainer gaat misschien toch aan het eind van het seizoen weg... want hij wordt bondscoach. Dan, er gaan toch andere processen optreden binnen zo'n groep. En drie jaar is lang. In het eerste jaar keken ze allemaal tegen hem op. De grote koeman. Het tweede jaar bouw je een band op. Ja, nu moet het derde jaar moeten zien hoe, hoe die band echt is... en of ze hun verantwoordelijkheid zelf kunnen nemen. Ja, maar zeg je daar eigenlijk ook... in het derde jaar moet je dus ook oogsten? Is dat ook de... de, de de opstap naar, want dat wil hij zel zelf, benoemt hij dat maar niet. Nou ja, je had eigenlijk verwacht dat veel spelers zouden weggaan. Uh, Martins Innie stond in de belangstelling. Jan Maat uh, heeft zich goed geprofileerd. Uh, er is ook geen één speler uh, weggegaan, maar fijn. Pelle is er nog steeds, ja. dus het is dezelfde groep. Ja, misschien hadden ze we wel behoefte aan wat nieuw vers bloed. Aan, aan een nieuw elan. Je zit nu toch een beetje met dezelfde groep... die vorig jaar derde of vierde ja, het is geworden. Dat zou een voordeel moeten zijn? Ja ingespeelde ploeg uh, ja. vorig jaar hebben we het goed gedaan maar we kunnen nu schepje erop. Ervaring als international. Nou ja, yes. ingespeelde ploeg. hebben natuurlijk wel een ingespeelde ploeg op op basis van één kwaliteit en dat is dan uh, de, de bal naar Pelle. En uh, <laughs> vorig seizoen uh, ja. was dat dan nog een nou, beetje. We hebben hele mooie dingen gezien hoor. Ja, maar dat, dat ja, Pelle is natuurlijk ook he, geweldige spelen. Maar het, het zag er sowieso wel, wel wel goed uit ook met Immers en. Maar het is wel een, een eenzijdige uh, tactiek, zeg maar, die ze goed beheersen. En, en hij heeft wel geprobeerd om het op een andere manier op te lossen, uh, eventueel. Maar dat, dat lukt gewoon niet. En uh, Feyenoord is relatief uh, makkelijk te bestrijden voor, voor, voor clubs. Maar ja, ze gaan echt nou, wel nu, meedoen in de subtop. Ja. Maar, maar ik vind dat Koeman in die zin het wel goed doet. Het is ook waar, weet je, je hebt nu de eerste drie wedstrijden. Het seizoen is nog heel lang. Het is gewoon heel vervelend als je, die, als je niet even een keer echt lekker een punt, uh, punten pakt. Want dan maakt het niet uit of je goed of slecht speelt. Je moet gewoon die punten pakken. En als dat eenmaal weer gaat lopen, dan komt de rest ook wel. Nou, weer. daarom is die komende wedstrijd ja, cruciaal. Is, omdat ja. als ze die namelijk verliezen, dan, heb je, dan, heb je echt, uh, dan is het dan niet eens meer een start... Dan, dan Sta je gewoon onderaan uh, met 0 uit 4. En Europa League halen lijkt me ook wel zeker voor hen. Maar het is wel zo dat als ze die wel winnen, uh, NAC, dan heb je daarna een vrij eenvoudige of relatief gemakkelijk uh, programma, geloof ik. Hè? Met drie, vier thuiswedstrijden tegen, tegen wat. Vier uh, van de vijf thuiswedstrijden. Ja, wat, wat lager geclasseerde clubs. Dus ja, dan kan je ook zomaar weer wel in een. Ja, precies. Dat uh, denk ja. ik ook wel. Maar ik denk overigens dat het hele team wat om hem heen staat, is ook goed, hè? Het is niet het alleen Koeman, van Gastel en bronk ja. van Bronkhorst. Ja, zeker. Ja. Ik vind dat zo grappig. Er wordt altijd over één iemand dat gesproken. Maar vergeet niet wat daar omheen gebeurt. Als je dat goed voor elkaar hebt. kan zo dat deed, Daar is Hidding natuurlijk ook een koning in. Weet precies wat hij om te Ja, die had het fantastisch voor om, elkaar. Bezig, om het zelf hè, goed te krijgen. Ja, die ging zelf golf Is het idee een assistent. Dat is tot verder het <lacht> <lacht> de ja. boel te managen. Ja. <lacht> Dat gaat dan misschien wel heel erg ver. Te trainen. Dat is ja, anders, ja. Tim Steens kijkt ondertussen naar de shootouts van Duitsland. Engeland. De EK-finale. Tim. Ja, de beslissende Muller-Wieland. Als zij scoort, is Duitsland Europees kampioen. Ze gaat om de keeps maar ze mist ook. Jongen jongen, er wordt heel veel gemist in die shootout. Nou, dat hebben we gezien in die halve finale tussen Nederland en Engeland. En ook in die halve finale tussen Duitsland en België. Engeland heeft nog geen shootout gemaakt. En uh, Duitsland heeft er uh, twee gemaakt, moet ik zeggen. Want het staat nu 2-0 voor Duitsland en Engeland mag nu weer een shootout nemen. Dus uh, ja, voorlopig is het hier nog niet uh, beslist. Dus uh, we kijken eventjes uh, wat er gaat gebeuren. Op dit moment moet Engeland zeg maar, scoren, anders is uh, Duitsland straks Europees kampioen. Terug naar het voetbal. Nog nooit eerder werd een trainer in het betaalde voetbal zo vroeg in het seizoen ontslagen als Alex Pastoor, coach van NEC. Hij moest te trekken nadat zijn ploeg thuis tegen Voller de derde nederlaag leed in evenveel wedstrijden.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 Ja, het is beslist, Henry, Duitsland is Europese kampioen geworden, want het was uh, müller wieland die ook miste. Duitsland stond 2-0 voor. Engeland had de gelijkmakende beurt, zeg maar. Maar uh, de jonge Georgie Twick die miste. En dat betekende dat met nog één strafbal te gaan. Beide teams uh, Duitsland de 2-0 voorsprong had. En door de benutte strafballen van Maike Stukkel en Jana Teske, Duitsland dus voor de tweede keer in de geschiedenis Europees kampioen is na 2007. Terug naar Alex Pastoor. Wat ik me zo afvroeg aan het begin van dit seizoen... waarom begin je eigenlijk nog met een coach... die sinds februari met zijn ploeg niets meer heeft gepresteerd? Koen? Nou ja, zijn contract werd, ja, ik geloof, drie weken na die laatste overwinning... in februari verlengd met een jaar, tot 2014. De NEC ja, zit al heel slecht in de, financieel gezien. Ook in bestuurlijk opzicht. Algemeen directeur is er uitgebonsjoerd. Ze hebben daar geen opvolger voor... Uh, aangesteld het zijn investeerders die zelf de macht hebben gegrepen. En die, ja, die zelf een beetje aankijken nou, wat ze gaan doen. Er is niet veel geld geweest. Dus het is dan hopen dat het weer goed komt. Ja, Zo'n lange reeks hopen, ja, dat is dus ijdele hoop gebleken. Dat is na drie wedstrijden nul punten... En je verliest ook niet een beetje. Hè? Met 1-5 thuis uh, van Peck Zwolle. Nou goed, Peck. Uh, ja. Speelt dan goed, maar. <laughs> ja. ja, dat lijkt ook bijna op. Het lijkt bijna op sabotage. Zoiets. Maar, ja. Nou ja, volgens mij was die hoop zeg maar, waar je het over hebt. Van nou, hopen op, op betere tijden. Die sloeg op een gegeven moment om. In hoop dat, dat Pastoor zelf maar ontslag nam. Maar dat deed hij gewoon niet. Nee. Want dat had een hoop geld geschild. Nee. Ja, je zag hem ook ja. echt uh, staan bij 0-5. Nog steeds een bevlogen coach uh, acteren. Dat je denkt, nou ja. Je, D ja. dit, dit klopt niet. Ja, ja, zou hij die een dief van zijn eigen portemonnee zijn? Ja, dus. ja precies. Dat ook. Ja. En nu blijkt de voetbalwereld weer echt de voetbalwereld, want zo ben je de kroonprins van het trainersschilden. Nou, ik denk nog een half jaar geleden, toen ging het hartstikke goed met NEC. En nu, Remco, hoe is jouw beeld over Alex Pastoor? Nou, hij ziet er nog steeds uit als een uh, kroonprins, vind ik. Keurig, uh, ja, wel bespraakt ziet er keurig uit. Maar ja, wat, wat hij nou precies kan, ja, ik bedoel, dat kan ik in zover beoordelen. Als je, als je zoveel wedstrijden achter elkaar verliest, dan. Uh, dan doe je iets ook niet goed. Dus ja, ik, wat hij nou verder gaat doen, ik weet het niet. Maaskant, Robert Maaskant was ook een tijd lang de kroonprins... en dat ging toen weer minder. Maar ja, toch ook wel weer uh, in Polen goed gepresteerd... en toch uiteindelijk ook wel weer bij, bij FC Groningen. Ja, die, ik denk dat die mensen toch ook wel door, door schade en schande... wellicht uh, beter gaan worden... en dan bij een andere club wel uh, succes kunnen hebben. Maar hij mocht ook hebben. niks halen de afgelopen zomer. Ik bedoel, de NSC heeft zich ook... ja, er is een schot en een Duitser geloof ik gekomen... Maar als je die ziet spelen, denk je ook niet... Nou, dat zijn de grote versterkingen geweest waar je ja, de C zat op te wachten. Zelfs natuurlijk. Louis van Gaal had met deze verdediging... Uh, waarschijnlijk nog niet een, een punt gehaald. Uh, de eerste drie competitiewedstrijden. Maar de voordelen ze het wel goed. Dus dat is altijd de vraag. Waar gaat het dan mis in de chemie, hè? Vorig jaar zijn ze goed begonnen. Ja. en Het eerste seizoen was ook goed. Ik geloof dat hij toen achtste eindigde. Ja, dan... Uiteindelijk ja, dan loopt het misschien inderdaad sprake. Het is ook een beetje een wijsneus natuurlijk. Die Alex Pastoor. Dus het ja, is een moeilijke jongen. Als het goed loopt, dan luistert iedereen ernaar. En als het dan fout loopt, gaan toch mensen er een beetje naar ja. kijken. Hij zegt dan ook bijvoorbeeld... Uh, na het laatste verlies. ja, Een hond gaat liggen. Een mens gaat door. ja, Dat zijn allemaal leuke uitdrukkingen. Maar hij ja. wist ook dat hij een paar uur later op straat Ik kom ook niet uit een eitje, zei hij naast nee, Ja, ja. Nou, Het ja. lijkt wel een beetje ingestudeerd allemaal. Maar nou, nou, ja, hij dat dat heeft wel even ook. tijd over gehad om ja. over na te denken. <laughs> maar zijn echte capaciteiten gaan we nog ontdekken. Hopelijk voor hem dan snel bij een nieuwe club. Het tennis dan. Maandag begint in New York. Het laatste Grand Slam toernooi van het jaar. De US Open. De Nederlandse tennissers hebben voor de verandering een keer gunstig geloot, denken we. Robin Haase treft uh, de qualifier zoals we dat noemen, Frank Densevich. Dat is de nummer 153 van de wereld. Haase trof de Canadees al twee keer en won uh, allebei de keren van hem. Igor Seisling komt ook een speler uit het kwalificatie toernooi tegen, de Duitse Peter Goyotic. Timo de Bakker speelt dan relatief nog tegen een zware tegenstander, de Spanjaard Pablo Andugar. En Kiki Bertens, de enige Nederlandse vrouw, die heeft het wel redelijk zwaar tegen de Chinese Yi Zeng. Um, Koen. Wat voorspel jij voor het Nederlandse tennis, als je deze namen allemaal zo voorbij hoort komen? Wij, wij maken op de redactie altijd de grap dat onze verslaggever, die mis dan vaak voor de Nederlandse tennis is afgevaardigd, uh, dan wordt er vaak geroepen als de loting bekend is. Nou, is dinsdag ja. weer thuis? Nou ja, wij, ik, ik ben er zeven keer geweest. Ik ben dit jaar niet eens afgevaardigd. Maar goed, dat wil niet zeggen dat ze niet de volgende ronde kunnen halen. Als ik zo zie, dan denk ik dat. Uh, ja, Timo de Bakker tegen Gar, Dat is een Spaanse specia uh, gravelspecialist. specialist moet, Dan moet, als hij nu door wil, een volgende stap wil maken, dan moet hij zo'n speler op zo'n podium gewoon verslaan. Ik denk dat hij dat ook kan. Zijsling is al een heel goed jaar bezig, staat inmiddels in de, in de top 60 gekomen en zou ook het moeten laten zien. Net als Hazen, die ook eigenlijk al jaren aanhikt tegen nooit verder dan een derde ronde komen op een Grand Slam-toernooi. Ja, je gunt het die jongens wel, maar ze moeten het nu zelf de volgende stap zetten. Ze zijn nu mid-twintigers, tw mid dus ze kunnen ook niet meer zeggen... de fase van talent is voorbij. Dus ze zullen nu een volgende stap in hun carrière moeten zetten. Ja, en Kiki Bertens? Kiki Bertens heeft een enkel blessure, die wordt na de US Open geopereerd. Is wel een hele frisse, leuke speelster, vind ik. Met harde slagen, veel kwaliteiten. Lied op Roland Ros. Ook tegen Sirstea zien dat ze zo'n speels kon verslaan, maar ging uiteindelijk ja, mentaal dwars door het ijs heen verloor, zo'n wedstrijd, toch? Ja, het meisje dat heel snel is gekomen, die won plotseling een, een groot toernooi. Blijft ze nu een beetje steken. Ja, los van die. Er zijn een beetje, dan beetje zitten. Ja, zitten pielen met die enkelblessure. Ze en dachten van ja, dat gaat wel over en ik tennis maar door. Maar ja, dat, zo werkt het dus denk ik niet in absolute topsport. Je moet echt topfit zijn en op 80% red je het niet. Dus uiteindelijk denk een wijs besluit heeft genomen om toch die enkel te opereren. Nou, dan lig je er wel drie maanden uit. Je gaat geld verliezen, je gaat punten verliezen. Je gaat mentaal weer een moeilijke tijd tegemoet. Je moet revalideren. Ja, dat hoort erbij. Maar ik denk wel dat zij de kwaliteiten heeft om er te komen. Ze is nog heel jong toch? Het is vrij jong, ja, het is 1,22 of zo. Ja. Ja. Dus dan, heb je, dan mag je wel eventjes eruit om vervolgens terug te komen. Als je maar fysiek bent met je eens, weet je, met topsport... als het niet fysiek 100% is, dan, dan gaat het gewoon nee. niet. Maar Hingis was al gestopt op 22 of zoiets. <laughs> en begon toen weer, en stopte toen nog een keer, en begon toen nog een keer. Ja. Zou ook ooit nog terugkomen, denk je? Michele? Nou ja, Richard denk ik niet, maar <laughs> <laughs> ik zie Richard. Nou, nou ja, dat is ook een moeilijk verhaal. Het was natuurlijk op een zeventiende kwartfinale Wimbledon. Alles klopte, ze had niets te verliezen. Daarna is ze eigen pad gekozen, eigen coaches gekozen. weet niet of ze nog 100% voor de sport wil leven, want ze vindt het leven daarnaast ook wel leuk. Ja, op 90% wordt het moeilijk. En dan kan je wel geloven in je eigen kwaliteit. Het is nu inmiddels 425. Ja, het is een heel leuk type, een hele leuke speelster. Maar ja, voor haar zal ook gelden, 100% alles op die sport. Dat is je enige kans. Ja. Interessant vraagstuk bij deze US Open is misschien wel... Um, wie de favorieten zijn voor de titel. Want kijk eens naar Wimbledon. Daar werd Serena Williams vroeg uitgeschakeld. Daar werd uh, Rafa Nadal vroeg uitgeschakeld. En ook Roger Federer. Uh, Koen? Wie zijn het? Wie gaan de titel pakken? Ja, bij de mannen is Federer, ja, gek genoeg, denk niet eens een outsider. Dat klinkt heel raar, maar uh, dat zal toch gaan tussen Djokovic en Murray, denk ik. Denk niet dat er Geen iemand, Nadal, die bijna alle toernooien wint, hè, Brian, ja. die daar niet meedoet. Nou, dat, uh, Nadal kan natuurlijk, die kan er zeker bij komen. Ik weet niet hoe zijn, knie zich, hoe zijn knie zich houdt. Want je moet dan toch zeven wedstrijden in de hitte van New York, kunnen vijf zetters bijzitten, uh, winnen. Uh, dus ja, ik zou Djokovic tippen als de winnaar. En bij de vrouwen, ja, denk als een Serena goed is... en dit is haar favoriete toernooi, haar thuis toernooi... als die goed en sterk is, dan is zij gewoon een klasse apart. Wat denk jij, als Mieke? Williams, ben ik het mee eens? En Djokovic, denk ik, weet je, Nadal het is toch gewoon hardcore. Het is toch echt een andere... Ja, ander maar hij heeft ondergros. hem wel gewonnen, hè? Jawel, ja. weet ik wel. Maar, maar hij heeft ook wel last natuurlijk toch fysiek zo, zo rechts en links. Dus ik denk dat... Uh, ja, ik vind het echt een uh, joggerfiets Ja, Remco? Jij? Ik sluit me volledig aan bij Koen. En uh, wat de vrouwen betreft uh, wordt het in ieder geval niet de Sugar Pova. Nee, want nee. die is er niet eens bij. Nee. nee. En ook niet met die nieuwe naam, dus. Maar het is heel flauw publiciteitsstunt Dat mensen dat überhaupt intrappen, is ook kinderachtig. En naam van anderen. Komt dat nou vanuit haar kamp, zeg maar? Ja, Natuurlijk, eigenlijk ons dat wij er ook weer over zitten. Ja, maar laten we het snel opbouwen dan? Ja, maar ik wil dat nog even aanstippen. Ik vind het echt zo fijn. Je stipt het zelf ja. Laten we het dan vooral snel mee stoppen. Al was het niet ook omdat de tijd er bijna op zit. We hebben nog een minuutje uitzending. Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken. Elsemieke Mieke Havinga, er was eindelijk een vrouw in het sport. Forum. kom je nog een keer terug? Als jij er zit, kom ik terug. Oké, okay, dat is goed. Uh, Remco Rechterschot, ook bedankt. En Koegreven, ook bedankt. En tot een volgende keer. In Duitsland heeft Bayern München zojuist gewonnen van FC Nürnberg met 2-0. Robben maakte daar één doelpunt. Bayern Leverkusen tegen Borussia Gladbach werd 4-2. Hannover Schalke 2-1 hoffenheim Freiburg 3-3 en Mainz tegen Wolfsburg 2-0. Gisteren werd al gespeeld Borussia Dortmund tegen Werder Bremen. Dat eindigde in 1-0. In Engeland Fulham-Arsenal 1-3. Everton-West Bromwich 0-0. Newcastle tegen West Ham 0-0. Stoke City-Crystal Palace 2-1. Southampton-Sunderland werd 1-1. En vlak voor tijd is het bij Hull City tegen Norwich City. Die wilt u niet missen. 1-0. Langs de lijn is terug. Straks om 7 uur onder meer met voetbal in de Eredivisie. vogel, nachtegaal, roerdomp, wolf, ijsvogel. Het grootste natuur evenement van Nederland is dit weekend in de Oostvaardersplassen. En natuurlijk is vroege vogels erbij: Ooievaar, Groene Kikker, Klap Ekster, Watervleermaak, Rode Wouw, Steenuil, Zeearengeerzwaaluw, Engelhert, Rekauw, Zeldspinkauw, Rillegans. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten.